Middernacht, begin van maandag 19 augustus. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Egypte zijn de afgelopen avond 36 doden gevallen... bij een ontsnappingspoging van gearresteerde leden van de moslimbroederschap. De gevangenen werden naar een andere gevangenis overgebracht... toen het convooi werd overvallen. De afgelopen dagen zijn in Egypte bijna 900 doden gevallen... voornamelijk bij confrontaties tussen demonstrerende aanhangers... van de verdreven president Mossi en leger en politie.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 De afgelopen dagen zijn duizenden Syrische vluchtelingen de grens met Irak overgestoken. In vier dagen tijd zijn in totaal 20.000 Syriërs naar Irak gevlucht. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is het een van de grootste uittochten uit Syrië sinds het begin van de opstand. De hulporganisaties weten niet waardoor de vluchtelingenstroom plotseling zo is aangezwollen.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 Bij Kadir eh, en Keer in de buurt van Maastricht... zijn door een kort maar hevig noodweer diverse bomen omgewaaid. Rond 9 uur afgelopen nou, avond trokken forse regenbuien over Zuid-Limburg. Gepaard met flinke windstoten. Op de provinciale weg N278 kwamen ook bomen terecht. Een omvallende boom raakte een passerende auto. Iemand raakte gewond, maar de schade is volgens de brandweer groot. De weg is afgesloten, de brandweer haalt de omgewaaide bomen van de weg. De N278 bij Kadir en Keren is daarom naar verwachting om 9 uur vanochtend weer open. Het weer, vannacht de opklaringen en mogelijk een paar mistbanken, minimaal rond 14 graden. Overdag eerst buien, maar ook wat zon. Het wordt hooguit 20 graden vanaf dinsdag droog en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal.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 Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Jan en de Ruizen Mijn naam is Jan Roos. Nou, ben ik aan de Heemskerk vandaag. En geluid heb je natuurlijk op EchteJan.nl. En de eerste op Twitter is Echte Jan. -en. Ja, een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dus genetisch bepaald. Dus verlies jij 45 zetels in de peilingen met je beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog? Laat je je beleid bepalen door de PvdA? En ben je ook nog eens een keer totaal onzichtbaar als premier? Zoals Mark Rutte. Dan ben je een ontzettende Johan, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. En laten we nog even kijken wie meer een Echte Jan of Johan is geweest Zeker. deze week. Echte Jan, of Johan, echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, we kunnen er deze week niet omheen. Prins Friesso. Het is een heel vervelend uh, moment geweest in mijn leven. Ook vervelend dat dat gebeurd is. Ja, de prins is begraven. en Natuurlijk kan je daar grappig over proberen te doen. Maar het is wel een man van 44 en vader van twee kinderen. Dus het is gewoon vreselijk is dat hij dood is. En over de doden niet zo goed bij Echte Jan. En, uh, dus ook voor deze uh, prins geldt. En echt jou? Ja, nou vond ik dat toch wel hoor. Ja, nou ja, ja sowieso. Ja. Dat je er geen zin in had, vond ik het al leuk. Ja, precies. En mebel en zo. Vind je leuk? Nee, ik vond het wel stoer dat je mee trouwde. Nou, ja. nou, ik val niet op dat ze die nou, Nee. Joshua Livestro dan. Zo kunnen we de problemen in het land niet oplossen. Nee. Nou, inderdaad, klopt. Josje, werd ooit als uh, columnist ontslagen bij Buitenhof vanwege terechts. Uh, meneer de VVD-adviseur mocht uh, van de voormalige rechtsliberale partij... niet naar de Europese fractie, wegens terechts. En, en eigenlijk bedoelde ze natuurlijk daarmee niet eurofiel genoeg. Maar hoe dan ook, uh, Livestro wil nu zijn lidmaatschap opzeggen. Nou, als wij een lidmaatschap hadden, hadden we het al een tijdje geleden hier opgezet, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. En heet die Livestro of Livestro? Wat jij wil? Uh, ik denk uh, Livestro. In ieder geval, wat is hij? Nou, deze week in ieder geval een Jan. Dat dacht ik als ook. Als hij het echt doet, hè? Ja, nou... Ja, als het kijk, zo vind... pakken ja, nee, is een half pakkerij gebed is... Hij zou het wel willen doen, volgens ja. mij. Zo, daar, zo daar zijn half, we nu. Een half dingetje is dat weer. En ik zou dan zeggen, doe het dan. Ja, pakken we door. Zeg dan ja. uh, tuig. Ik voel mij miskend. Klaar ermee. Nee, nee, precies. Dus het ja. wachten is tot hij... Weet je wat we doen? We zeggen dat hij echt Jan heeft in de koekers. Tot hij het gedaan ja. heeft. Ja, een soort uh, en, en, voorgeborgd uh, ja. van de echte Jan. Dit uh, mo Mogelijk. Uh, Joshua Lieverstroo, mogelijke echte Jan... als hij daadwerkelijk zijn VVD lidmaatschap. Op. Livestream. Livestro? Lief, Livestream, hè? Nou, wel. in ieder geval uh, Johan Boskamp. Als jullie hem met ballen uithangen, kan je allebei een klapje uh, je eikel. Goed, ik weet het al, uh, want uh, het gezeur over de opmerking van Grijp over homo's in het voetbal. was eigenlijk een beetje gaan liggen. Komt Johan Boskamp er nog even overheen dat homo's ongezond zijn? Ja, ik zou toch gewoon even een tijdje bij de vier helemaal niks over die flikkers zeggen. Dan ben je, ben je klaar, maar ze, ze blijven maar doorzaan ik het erover. Het is niet geloven. Ja, je moet je dat begrijpen. Want ja, je blanke je pit en zo. Maar, ja, de gelul. Dat ja, ik versta hem eigenlijk nog. Nee. Maar, maar het begint wel een beetje heel dom te worden. Het is best wel een grappig programma. Een beetje stomme ouwe hoeren over voetbal. Ja. En dat je dan allemaal van dit soort moeilijke dingen gaat behandelen met mensen zonder IQ. Is, ik, ik zeg, hou gewoon je mond, man. Ga gewoon over voetbal hebben. Ja. En over nou. nazi hey. Dus in ieder geval ik Johan, ja, die, die nou, Johan. Nou, nou ja, geweldig. Uh, Ella Vogelaar. Het is niet zo dat het slecht gaat met die wijk of slecht is gegaan. Nou, Integendeel, Er nee. zijn dus ja. een aantal dingen juist ja. uh, uh, goed verlopen. Ja, ja. Nee. Nou, ja, goed, uh, we wisten natuurlijk allemaal wel dat uh, Ella Vogelaar niet helemaal een realistische kijk heeft op de wereld. Uh, maar, uh, ja, het wordt nu steeds doller. De CPB liet weten dat de Vogelaarbuurt een miljard hebben gekost, maar geen hol hebben opgeleverd. En de naamgeverste van de ghetto's steekt haar hoofd nog ietsje verder in het zand... en roept doodleuk dat er hartstikke veel goede dingen zijn gebeurd in die Toppie. buurt... Uh, nou Jan, we uh, kunnen we ook kort over zijn. Johan? Ja, daar kunnen we vrij uh, kort over zijn. Jan, uh, gaat het goed trouwens met je? Ja, hoezo? Nou gewoon. dat Nee, het gaat ook goed gaat ook, gaat ook met jou. Heerlijk. Ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Nou, kom maar op dan. Ons hoofdgas is columnist bij het FD en Z24, beursanalist bij RTLZ. Z. verdomd ter zaken deskundig waar het de economie betreft. Zo. Precies de man om ons bij te praten over het loeiende begrotingstekort, de bezuinigingen en de weg naar de voorspoed. Hartelijk welkom, Matthijs Bouwman. Hallo, ja. Ah, is dat een introductie ja. of is dat een introductie? Ja, dat ik wou net zeggen, daar heb ik toch een uur en een kwartier op te ja. vinden vanmiddag. Nee, dat. Nou, neem nou, volgende keer je tijd, uh, ja, zou ik ja, zeggen. Ja, is goed, jongen. Matthijs, we, uh, we gaan eerst de actualiteit even met je bespreken. Het eerste blokje. En het tweede blokjes komen we bij je terug over dingen die jou bezighouden. En dat is de economie. En het eerste blokje is daar economie. Ja. Dus eigenlijk doen we alleen maar economieblokjes. Ja, of we ja. moeten het hebben ja, over, je weet, over tuinieren hebben. Of nou, je ja, kan allemaal. Diana komen. kunnen we het hebben. Diana kunnen we het over hebben. Dat het, ja, er schijnt toch een complot te zijn. Hè. Dat er toch weer een. En de, de Sas heb je het over? Nou ja, die, die, die prinses van, van vroeger van dood. Engeland. Ja, dat weet ik. Maar daar gaat het ook over. Die is, dat blijkt dus nu weer bij een, of andere, een of andere Special Forces uh, uh, soldaat thuis papieren gevonden zijn. Die suggereren dat er een complot van het leger tegen haar was. Nou, dat zou ook nog onzin nieuws zijn, wat we konden. Met ja, thuis, maar dat gaan we dus helemaal ja, ja, niet ja, doen. nee. Dus, uh, dat dan, zeg dan, ik dus. dat is dan jammer, toch ja. of niet? ja ja. Maar ja. Hey, Mathijs, uh, uh, vier op de vijf armen die verwachten uh, altijd arm te blijven ja. en het grootste deel die, uh, denk ik dus dat ze arm zijn buiten hun schuld. wat denk jij eigenlijk? Nou ja, ik vind dat moeilijk om te bedenken wie nou precies arm is in Nederland. Nou, ja, daar was het ook een hoop discussie over in datzelfde onderzoek. inderdaad, okay. uh, zelfs als je genoeg tevreden had en een auto voor je deur en een, een, een breedbeeldtelevisie, kon je nog arm zijn. Heb ja. ik vaak hoor in Nederland. Dan denk ik, dan zeg je me, ja, maar de allerarmste in Nederland. En dan denk ik bedoel je die mensen die de hele dag op een nappe bank televisie zitten te kijken? Ja. Kijk, als je je nou met een bol buikje voor, voor een lebe vliegen, hut met, vliegen. met een vlieg in je oog, ja. denk ik nou, dan ben je de allerruimste. Maar als je alleen maar loopt te zeiken van ja, e, e, e, 22 kilometer moet lopen met een pot met water op je hoofd. Je weer het je er RTL zitten? Ja, je kunt, je kunt uh, armoede, er is armoede in Nederland. Er oh ja. dus zijn gewoon mensen die niet altijd... Uh, een buikje rond hebben en hun kinderen niet altijd lekker eten kunnen geven. Nee. Maar we definiëren armoede ook door te zeggen: dat is een groep mensen die zoveel minder heeft dan het gemiddelde. Dus dan heb je altijd een groep armen. Er is ja. toch gewoon ook een, een bepaald soort grens vastgesteld? Nee, precies. Dus nou binnen. Er zijn een, bepaald Daar, er zijn bedrag een paar of definities. Zo. Je hebt een bedrag en je kunt ook zeggen... Dat het internationaal kijkers meer van... je hebt de 5% onderste van de, van de inkomensverdeling... die noemen we dan de armen. Ah. Dus Mag het ik? is een beetje relatief. Maar het, het, het, er zijn vast mensen in, in het land die het echt heel arm hebben. En Net die zoals ze de, de, de, de, de 70% de rijken noemen. Ja, ja. ja. precies. Mag ik ja. even een Rabiaat boertje laten? Want uh, die armen zeggen dan uh, de meesten van... ja... Maar is buiten mijn schuld. En daar geloof ik nou helemaal geen reet van. Nee. nee want nee, kijk, het niet. is vrij simpel. Als je dus met je hol van die nappe bank afkomt... en je gaat iets doen... dan is er en een wat kans. wat je dan doen? Je, nou, werken. Nou, ja maar Jan. mister Ascher, Asscher, even de pakken we voor. die zei ook dat, dat we moeten uitkijken... met de negatieve bijwerkingen van de Europese arbeidsmigratie. Ja, hoe vind je dat? onze armen, onze sukkels, onze nietsnutten... die oh, hebben vind... geen baan... omdat er allerlei gekwalificeerde nee, polen komen. En dat komen. is toch die EU waar de PvdA zo bij me is ja. Dus dat moet je toch niet zo ja. zeuren? Ja. Heel raar. Meneer Bouwman? Ja, ja. Ja, als je, als je dat het stuk van Ascher, Ik dacht ook meteen van, wat is dit nou? Toen ik het las. Uh, ja. de, hey, de kop. Wat, hij zegt het net niet met zoveel woorden. Dat het gemeen is dat ja. beter gekwalificeerde mensen uit een ander land. Onze klojo's hun baantje afvangen. Dat is gemeen. Ja. Maar daarom had je dus geen onderdeel moeten zijn van de EU. Die telkens zich uitbreidt oh, met ja. Oost-Europese ja, ja. landen. Waar kan... mensen ze wonen die het liefst bij ons wacht komen. Even, om meer geld te verdienen? Wacht, wat Ascher eigenlijk zegt is oh. van als je dan hier Polen laat werken, dan moet je het wel volgens de regels doen... die ook voor Nederlanders gelden. En dat vind ik wel wat inzitter. Nee, nee, weet je wat je zegt? je zegt, eh, namelijk eh, die vrijheid van, van, van arbeidsmigratie... Jo, dat heeft toch ook zijn negatieve ja, kantjes. Ja, dat is toch ook zo? Ja. je de koekoek! Dat zag Stevie Wonder tien jaar geleden al aankomen. Hij, hij zegt daar niet bij van die negatieve kanten zijn groter dan de positieve kanten. Nee, maar het is toch wel een beetje zo dat je zegt van... Nou, is toch ongelooflijk, ik ben erachter gekomen na tien jaar of nee, seks, dat dat je verdikken en nee. Ik vind het type, krijgen. typisch weer, van als er een keer een, een winstman zegt van, hey, er zitten ook nadelen aan iets wat, een, wat ik goed vind, dan zeggen we, oh, dus hij heeft altijd misgehad. Nou, dat, dat is typisch de nee, hysterie nee, van dit moment. Nee, maar je begrijpt wel, maar de EU uh, heeft bepaalde ja. dingen, waar, ja. bijvoorbeeld vrijheid van ja. Raad, dus, ja, en dan kan je toch moeilijk over gaan piepen, terwijl... Ja, oké, okay, of piepen, maar want daar zijn afspraken bij, over een dus bij aan werken, de CAO van het land waar je werkt moet voldoen, nou, dan kun je zeggen van, nou, dat doen ze niet, dus daar moeten Nee, Hij zegt het niet de Polenland uit. Hij zegt als Polen hier werken, dan wel volgens dezelfde regels, hetzelfde minimumloon. Als Nederlanders. Nou, wat ik uitgaal uit het bericht vond ik wat, dat hij uit dat, dat, dat, dat, ja, zijn beter. Dat was een soort van beschuldigend ja. dat die mensen beter gekwalificeerd Nee, Voor waren. de Polen was het helemaal niet zo leuk, dat stuk inderdaad. Want hij vond inderdaad dat mensen die verdrongen worden omdat ze minder goed werken dan de Pool. Ja. Dat die eigenlijk recht op ha hadden ja. op te werken nou, Laat ja. erop, denk ik, dat op mijn beurt. Overarmen gesproken. Wat he? ik denk ja. is dat uh, als we dan toch de positieve kanten van de EU moeten bekijken. Is het toch dat we een redelijk gekwalificeerde poll een van ja. de kutklusjes voor weinig geld kunnen laten doen? Ja, dat is ja. Helemaal, helemaal waar. Maar, dan moet hij niet gaan lopen janken toch? Ja, wel als je minder dan minimumloon betaalt. Nee, maar dat doen we niet. Ja. ja, dat doen we wel. Nou, Dat moeten we niet doen, daar ben ik ja. het mee eens. Dat hey, nee, ontzettend. dat zegt, en ik ga, ja, dan nou, nou zit ik dus wel voor Asje op te nemen. Ja, ja een nou, vervelende uh, rol dames Ik ben ook niet tafel, zo gek gekke PvDA-lid. Nee, we gaan even verder ja. met andere dingen. We zijn geen lid van de PvDA. Economisch uh, financieel nieuws. Rabobank 8000 banen weg. Was dat niet de enige bank die geen problemen had? Ah, de Rabobank heeft wel een beetje problemen. Ja, kennelijk ja. wel. Nou, als je achterhuis mensen uitflikkert... en een heleboel van je kantoor onder telen stelt... ja, dat lijkt me wel wat. Ja, problemen. Rabobank heeft het probleem wat, wat ze gered heeft in de crisis. Namelijk, uh, er is niemand echt de baas bij de Rabobank. Dus ze doen geen hele gekke dingen, zoals... Plekken waar de baas hele gekke dingen heeft gedaan. Je ze zitten niet de op de, de beurs, dat helpt ook. Ja, helpt ook. Maar het heeft ook nadelen, namelijk heel veel gefragmenteerde aandelen, kantoren. En die blijken niet altijd precies netjes bij te houden. waarom ze aan mensen hypotheek hebben verstrekt. Dus de Rabobank is bezig met een soort. ja, gezonde Zuifere sanering. Ja! Ja, en ze schrikken erg bij de lokale rabobanken... die altijd een eigen gangetje konden gaan. Een soort trek naar het centrum voor de rabobank. En alle banken gaan mensen ontslaan... want we doen tegenwoordig toch, gaan we toch niet meer naar een loket... om te vragen of je geld mag maar overmaken. Maar Matthijs, ik moest laatst wel lachen. Ben jij, joh? Ja, ik kom bij de bank omdat mijn pas kapot was. Maar nee. voor de rest heb je niks te zoeken daar nee. natuurlijk. Want ze hebben niet eens geld in kas. Nee. Dus ik kom dat gebouw binnenlopen, helemaal leeg. Ik heb tien minuten dus gewoon in een lege bank gestaan. Ja. Op een gegeven moment ben ik gaan gillen... Dit is het! Oh, ja. kom ook niemand op. Nee. Nee, het is geen, ja, dat gast, toch dus geen geld, Dat is dus ja, toch ja, ik. precies, ja. nee, nee, maar waarom nog open joh? Ja, maar voor je pas moet je ook niet naar de bank. Dan moet je denk even bellen of e-mailen, en dan krijg je een nieuwe pas in de post. Dus daar hoef je veel we, minder mensen voor te sluit die bende dan, is ja, dat doen ze. dan doen jammer ze voor de bejaarden? Nou ja. Ja. Die gaan ook vanzelf dood, denk ik dan. Ja. Wie ook sluit, uh, is de bijenkorf. Ik ga echt de mooie bruggetje naar de andere ja. trouwens. Heb je die te gaten? Ja, ik, heb ik het ben in ben heel gaten. tevreden over mezelf. Je meent het Waar nou? Ja. Wat doen is we nu? Een gaan soort ver economisch nieuws? Ja. Ja. Is dat nee, er? Okay, ver, is ver, ver alles okay. nieuws. Want de er ook dan spreken gewoon alles mee. Ja, dat snap ik het. Jan, nu vragen erg heftig van de bijenkorf. Ja, maar in Enschede. Is dat nou niet een definitieve signaal dat we met z'n allen in gaan? Als zelfs de bijenkorf het niet meer is? Dat we allemaal lekker zitten shoppen achter de computer. Dat is het ja, en dat is hartstikke leuk. Weet je, de, het internationaal. om gaan Acht uur, die opende ja, ja, met een foxpop van ja. mensen in die het Enschede. Vonden, ja. Die het erg vonden dat de bijkorf dicht. En dan denk ik bij mezelf, dat gaat het best wel goed voor. Ik in wist land, niet he? dat er een wijkorf in Enschede was. Nee, ik ik ook denk niet. ook dat en mensen ook in, ook in Enschede. De kracht voor. Voor. Die kracht, vind ik vind dat ook een beetje onzin. Die, die mensen hebben ja. dat toch helemaal niet nodig, die luxe artikelen. Die, ja. die, die, die boeren <laughs> daar. Ja, we gaan lekker in die goedkope rotsen rondlopen, joh. 6-0, hè? 6-0. Voor Enschede gesproken. Maar goed. Wat? Ja, Twente. Je gaat nu naar FZ voetbal 20, opeens? Ja, dat ook in Maar hoe dan ook? Ja, nou, verder nee, nee ook niet, hè? Nee, maar dat, wat je nu zegt van de Rabobank en, van de, en van, de, van, uh, van de Bijenkorf... Ja, dat is natuurlijk zo logisch als wat. Dat zijn niet crisisgerelateerde zaken, zeg je Nee, nou, misschien zei... dat de crisis voor het noodzakelijke zetje over de afgrond ja, of, Maar, maar Ja, excuus misschien wel, hè? Maar sinds we het internet hebben uitgevonden, wat ik best een leuke uitvinding vind... Ja. Kon je dit zien aankomen? Ja. Maar als zie je, uh, over die crisis, hè? is misschien ook wel beter dat er sommige troep even wordt opgeruimd. Dat dus we even binnenkort ja. weer even verder kunnen gaan. Weet je. Nou, crisis heeft voordelen. Precies. Al die, al, ja. en dan zeggen ze, ja, al die faillissementen. En als je dan zo'n zo lijstje leest wat er failliet gaat, denk je, joh. Nee, dat ja, is ja, waar. Een broodje Hannibal, ja. een broodje... Ja, had je verdomme lekker lekkere broodjes moeten smeren, joh. Bijvoorbeeld alle ja. aannemers die allemaal leuk aannemertje werden... toen toch ja, iedereen een uh, verbouwing zocht. Precies. De slechten die vallen... Maar het, het vele is, in de crisis gaan ook wel eens de goede die omvallen. En de slechte die het een beetje vast ja. spelen. Maar die goeien die op. Die, die, die, die krabbelen weer op. Ja. Ja, niet altijd. Dus, Echt, maar het is het is wel goed om af en toe het systeem een beetje een schok te geven, zodat er wat uh, wat roest vanaf uh, vanaf rommelt. Hey, heb trouwens uh, Plasterk gezien? Met uh, heb je hem al gezien? De baard. Ja, het een baard. Ja, dat ja zag ik. Hoe, vind je dat dan dat hij nu in één keer beter overkomt? Nou, ik vind wel een baarden wel goed eigenlijk. Ja. Nou, we zijn baard vooral. Ik heb er van de week Grijze al een drukke gemaakt. Het. Ik heb erop gelet. Hij heeft natuurlijk een beetje wijkende kin. Met, of hij nou heeft de hele in de neus. Dat kan je ook zeggen. Maar in ieder geval met die met die baard raakt dat gezicht ook een beetje nou, in balans ja. het wordt ineens een soort van van ja, grizzly Ik vond Adams. het, uh, hij had een, een beetje een nekprobleem, plastic hands, oh, een smalle een nek, nekprobleem. En hij heeft die van die button down uh, shirts altijd met van die knoopjes? Wat allemaal een beetje een soort beetje hij, hij een beetje een oude mannennek op een, op, op een jonge, jonge minister. Heeft hij niet? Gewoon en die een baard beetje... maakt dat allemaal beter. Ja. Ge gewoon een probleem, Plasterk. Ja, hij is ook heel klein. Dat weet ik niet, ik heb hem nog nooit gedaan. Nou, hij is gestaan. best wel klein, ik ja. denk rond de 1,70 meter. En, en dan heeft niet, hij nu een baard, ik zou zeggen, pleur een rood butt op en ja. je bent haar. Ik zou het niet doen ja. als je zo klein was. Ja, dat ja, ja, haar is ook grijs en het is ook een beetje geswagneerd. Het is echt wel een gestileerde, gestileerd geheel. Ik vermoed dat er spindokters achter, achter zitten, Jan. Ja, dan moet hij ze wel, Wat is er hier zo over nagedacht? Maar dan moet hij dus een soort koep op een PvdA aan het plegen zijn. Nou, en nee, hij is gewoon, nee, gewoon geloofwaardigheid ja. ja. aan het, het, het uh, terugclaimen. Hé, hey, uh, voor wie was je nou vandaag bij de klassieker? Ja, ik was voor Ajax. Oh, dan nee. vind ik... Nou, ik, ik dacht dat gaat niet goed tussen mij en mijn mathijs nee. maar nu uh, nee, dat komt is wel er... altijd zo geweest ook. We komen weer helemaal tot ik de kant. Ik hoor. zat wel altijd in de meer en zo vroeger. Maar, oh, ja. echt waar? Ja. oh Dan is het goed. Wat was het vreselijk slecht, hè, dat voetbal. Ik vond het wel terug om naar te kijken, ja. Jij zat er Nee, nee, nee, nee. Gewoon voor de beunt. Nee, ja. Gewoon om zeven uur. Oh, je hebt al ja. een samenvatting gekregen. Nou, dan moet ik, ik overdag de... een beetje net gaan voetbal gaan zitten kijken. Nou, alleen. doe eens een Nou, pff. jongen, jongen. Jan was geval... er... Ik was er gewoon, ja. ja. ja. Nou, dat vind ik dan wel leuk. Maar die, die, die samenvatting is toch prima met zo'n wedstrijd? Zo bijzonder is het toch niet? Nee, nou, nou, het was inderdaad ook... Nou, het, achter, iedereen moppert er heel erg. Het was best leuk om aan te zien. Ja? Maar inderdaad, ja, maar dat leuk. was er vooral omdat er ook broodjes, worst en bier waren. Dat, maar, dat scheelt wel, inderdaad. Ja. Nou, nou ik, ja. vond, ik vond het goed dat we gewonnen. Ja, ja je hebt ook ja, gelijk ja, ook. zag het lange tijd... Ja, nee, zag de hele tijd onderuit. nog uit. Hé, hey, dus. we praten straks met je verder over... Uh, ja, over het hele gezonde mythe met de economie... en dat het zo slecht in dat land gaat... en dat wij dat allemaal toeschrijven houden. Twee, maar dat zou je wel... Ja, maar daar zou je, wel, je, je niet verklappen, uh, dat oh. komt zo. Oh, ja. en, en dan gaan nee. we nu eerst even verder met, ja. uh, met jouw koordiant. oké, okay, dan neem ik even terug... dat het allemaal komt door het vreselijke kabinet. Nee, dat komt, dat komt zo. Nou, je ja. vraagt je dus af waar je blijft. Nou, hier is hij hoor. La hey, dat ben ik. Dat ze bij de P van de A de weg al een tijdje kwijt zijn, dat wist u natuurlijk al. En dat de Sociaaldemocraten zich voordoen als een stel naïve wereldverbeteraars is ook geen nieuws. Maar Lodewijk Asscher maakte het deze week wel erg bond. De P van de A minister voor sociale zaken is bang dat goedkope oostblokkers hier naartoe komen om voor een stuk minder geld het werk te doen van onze eigen laag opgeleide. Oh ja, joh, zou je denken! En daarom heeft Lodewijk een open brief geschreven dat dit helemaal niet leuk is. Volgens Asscher heeft het vrije verkeer van werknemers binnen de EU een ontregelend effect gehad. Op een deel van de armen en minder hoogopgeleide burgers in de rijkere EU-landen. Meen je dat nou? Dat is me toch ook wat? Oh wacht even. De PvdA is grootliefhebber van de EU... En die vrije verkeer van medewerkers is groot onderdeel van waarom die godvergeten EU is opgericht. Mede door de PvdA. Dus nu janken over de effecten van hun eigen geluid is niet alleen heel treurig, maar ook nog eens bijzonder grof. Elk aap weet dat door Oost-Europese landen bij de EU te halen, die mensen daar op een drafje hierheen komen om te werken. Want dat lage loon is daar een hoogloon. Iedere mafkees zag aankomen dat die Karpaten ons land en banenmarkt zouden overspoelen. Iedereen wist dat, iedereen zag het aankomen. En nu het zover is, gaat meneer Ascher erover piepen. Piepen over iets waar zijn eigen partij zich schuldig aan heeft gemaakt. Waar Lodewijk met heel zijn hart achter staat, namelijk één Europa. Ik vind dat respectloos ten aanzien van die burger die weer de lul is en die dat al, ik weet niet hoe lang zag aankomen. En de grap is dat het niet teruggedraaid kan worden. Dus jongens, we zijn allemaal de lul. Ja, alleen dat wisten we al een tijdje. Konwijk Ascher nu ook. <tieding> <tied> het oh, oh, oh, oh, is hier goed. Ja, maar Even. Neem maar serieus. Dit is echt goed hoor. En het is ook poëzie. Het is ook poëzie. Het is ook poëzie is het ook nee, ja, Maak keer. er nu weer een lolletje van met poëzie. maar dit Ik is maak, dus... maar geen ja, van. Nee, maar dit is, is meesterwerk. Het is ook nog intelligent ja. en waar. Ja. Goed. Deze week kwamen de cijfers van het CBS en het CPB. Het was niet best, maar dat weten jullie al. De economie kript nog steeds. De overheidtekort loopt in 2014 op tot 3,9 En de regering geeft nog altijd 20 miljard even. ter obstructie euro meer uit dan ze binnenkrijgt. Goede raadsduur, maar gelukkig hebben wij Mathijs ja. Bangman. Ja, Matthijs, uh, je twitterde zelf al alleen. In principes deed het in Q2, ja. dat is uh, een kwart van het jaar. Op, he, ja. Een kwartaal. Een kwartaal. Een kwartaal. Ja. Slechter dan Nederland. Moeten we ons niet helemaal kapot? Potschamen. Ja, daarvoor wel natuurlijk. Dat kwam ook omdat de Grieken niet eens cijfers op tijd hadden geleverd. Dus die hadden het anders ook nog wel slechter gedaan. Dus Jij de ze we nog onder, onder de Grieken ja, de waarschijnlijk worden we niet één na laatste, maar twee na laatste of drie na laatste. Okay. Maar het was een heel, heel erg beroerd uh, kwartaal. Ja, maar kijk, uh, wij zitten hier uh, zeg, maar, zeg maar net voor de kiezers, dus net in de kiezers. tegen iedereen te grillen in Zuid-Europa. Ja. Je houdt je in je cijfers, want wij werken hier. liggen we alleen maar op knoflook te kauwen. En, uh, uh. <laughs> en nu doen we, zijn we een van de, van de slechtste jongetjes van de kou. Ja, alleen in dat kwartaal, hè? Maar hoe is dat gekomen? Nou, dat we een heel slecht kwartaal hebben gehad. Ja, maar hoe is dat gekomen? Het is niet dat we een heel slecht drie jaar hebben gehad of zo. Als je de afgelopen jaren pakt, hebben we het nog steeds bij Noordwest-Europa. Maar het tweede kwartaal was gewoon echt... We worden binnenkort. Waarom doen wij het zo slecht qua economie? Nou, de belangrijkste reden is omdat wij ons geld eigenlijk al voor 2008 iets veel hebben uitgegeven. Dus de consumenten, dus de Nederlander. Vooral Nederlanders met een huis met overwaarde. Ja. Dus dat hebben ze in andere landen niet gedaan, zelfs niet in Cyprus. Dat plannetje wat we in Nederland hadden: van, zodra je huis meer waard wordt. Het is al een beetje geschiedenis. Vijf jaar geleden tot vijf jaar geleden deden we dat zo. Dus je, geld, je huis wordt meer waard. De volgende dag ga je naar de bank en dan pin je dat geld ja, je kan je met op... een extra hypotheek. En dan, kon... dan ga je dat ga je doen. Ja, je kon je overwaarden kon je opnemen. Ja, en dat hebben Nederlanders vanaf nou, zeg het begin van, de, van deze eeuw. hebben we zo'n beetje onze hele overwaarde met elkaar ook opgenomen. Op zich Ja, en nou is die overwaarde blijkt ineens, want in Engeland hebben ze het over de huizenbubbel ja. in Nederland, ja. dus gewoon echt een soort internetbubbel achter nou, de. maar in Engeland hadden ze ook een huizenbubbel en in Spanje ja. ook en Ierland ook. Alleen eigenlijk in Duitsland niet. Alleen hadden ze niet wat wij hebben, dat we het ook al opgegeten hadden. Dus daar is meer soort papieren waarde van het huis ja. mogen gaan. Heel veel mensen die veel in huizen hebben gespeculeerd, die zijn er nat op gegaan, die drie huizen hadden en zo. Dat is in Nederland dan weer niet gebeurd, maar voor de consument. Maar zit nergens in de wereld komt het zo hard aan als in Nederland. Want we hebben eigenlijk al die dure keukens hebben we al gekocht. En nu is plots op basis van papieren vermogen van ons huis... wat er opeens niet meer is. Nou ja, dan ga je even een tijdje geen bankstad kopen. Is dat het enige probleempje? Nou, dat is, dat is wel wat ons onderscheidt op dit moment. Naast, naast nog wat dingetjes. Eigenlijk moet je het anders, anders misschien nog zien. Hoe rijker je bent hoe meer je kunt verliezen als, als, als plotseling uh, aandelen, kelderen en uh, dingen minder waard worden. Dat zie je ook bij de, bij de pensioenen. We hebben het beste pensioenstelsel, zeggen we altijd. Zit er zit yeah. heel veel geld in. Dat betekent ook verliezen. dat je heel veel kan verliezen. En als je dan wel blijft uitkeren op basis van wat je hè, dacht dat je zou hebben... net zoals we consumeerden, op basis van wat we dachten dat we hebben... Ja, dan doet die aanpassing heel erg veel pijn. En als je dat in een paar kwartalen doet, dan zie je dat er gewoon heel erg... Jij zit het daar nou dus eigenlijk heel eenvoudig uit te leggen. Maar ik, ik, oh, ik, ik, moet, me, ik moet me vreselijk, mijn hele hersenpand ja. kraakt... Weer te begrijpen. Meen je dat nou? Ik, denk, ik heb er maar... geen moeite mee hoor. Nee, nee, nee, nee maar, Dat zag dat... ik al aan je. Maar ja, Jan heeft uh, met moeite de maan van de van van gemaakt. Ja, ja, en maar dit maar, is ook best wel moeilijk. Als het niet zo ingewikkeld was, hadden de mensen niet zo stom gedaan om allemaal dat geld te nee, lopen. En maken. bovendien zouden ze er nou niet zo onzeker over zijn. Nee, Want nee maar dat is. Heel... Mensen... Is dat denk ik heel belangrijk? Nou ja, dat vind ik niet, maar dat roept iedereen dat de onzekerheid over de huizenmarkt en de pensioenenmarkt de reden is waarom dat consumentenvertrouwen zo oprecht laag is. Ja, dat ik het jou aan uite, kun je misschien werkt, TLZ, morgen vertellen. Ik denk ik het jou ook wel. Doen, Jan. Ja, het punt is een beetje dat alles gebaseerd was op het gedachte dat er een eeuwige groei was. En dat bleek dus niet zo te zijn. Nee. Nou, dat is nou. niet waar. Nou, mij... Uh, oh. ja, het is wel eeuwige groei. Nee, oh, is maar het is dus wel in ons, in ons leven in elk geval. Dus niet dat het dat vanaf, nu, vanaf nu, vanaf nu nooit groeien, meer groeit ja. Nee, maar er is niet eeuwig groeien. Hoezo niet? Wanneer stopt er dan? We zitten in de vierde dip, uh, mevrouw, mevrouw, mevrouw, mevrouw, mevrouw. Vrouw, mevrouw ik, Bouwman. Mevrouw ja, Bouwman. Ja, nee, maar goed. Dat is de niet. Is er een mevrouw Bouwman? En zo ja, ik heb haar niet ontmoet. Nee, precies, Mis Bouwman. Nee, er was er was geen, er was geen. Er was het is, het is niet dat we nu plotseling moeten gaan wennen aan een wereld waarin Nederland nooit meer groeit. We hebben over één kwartaal dat we wat tegenvallen. Het komt wel weer goed. Hey, maar, uh, nee, ho, ho, ho. Nee, nee het, is, en... het is een aanpassing aan, een, aan het dat we dachten dat we heel rijk waren. En we blijken niet heel rijk te zijn, maar gewoon rijk. Een beetje hey, In ja. Q3 gaan we dan uh, weer met de bal op lood? Nou, het ziet er wel uit dat we dan een beetje groeien. Oh. ja. En, en, dat, is nu, he? dat is nu, hè? En dan doen we ja. het beter dan Spanje? Nou, ja, ik denk wel dat ze we het weten dan Spanje. Nou, ja, in Q2 ja. deden we het slechter dan ja. Spanje. Ja. Ja, hey, maar... ja, maar dat is echt incident, he. Ik vind het wel grappig dat jullie zijn, jullie niet alleen, maar het hele land valt zo over één zo'n kwartaal. Dat is dus drie maanden, he. Dat is 90 dagen, dat is 60 werkdagen. Ja, maar ik zou even vertellen, Hallo. als het onwijs goed was gegaan, dan, stonden, dan stonden, zagen we Rutte opeens op zijn borst Kijk maar, nou, ja, dan, dan zou jij moeten zeggen, ah, dat is dat dan eigenlijk maar één kwartaal huizen verkopen in juli ten opzichte van vorig jaar... zeggen, goeie, nou was vorig jaar juli het ongeveer slechtste slecht, ja, kwartaal... Moet, sinds ja. mensenheugen is. En lopen al die mafjurken ook te gillen... dat het weer goed gaat met de huizenmarkt. Ik ben natuurlijk een, een vakidioot... en uh, ik doe heel graag op dagkoersen... en ik roep wat omdat een kwartaal... maar nu is heel Nederland opeens bezig met... of we één kwartaal wel of niet 0,2 of 0,3 procent krimpen. Dat is natuurlijk niet de echte pijn. Het gaat over iets anders. Het gaat over de koopraadverlies jaar op jaar op jaar. Het okay. gaat over die hoge werkloosheid. De huizenmarkt, die moet weer vlot. Dan nou, heb je ja. gekke idee nou. van, de, van de PvdA... om uh, kapitaal en levensverzekering als het ware van vrij te geven. Ja. belastingvrij zodat je een stukje van je hypotheek kan... Uh. Ja, heel goed. Is dat goed? Vind je dat goed? Nou ja, als, het moet het niet verplichten. Maar als, het kan, Is dat Nu eigenlijk... verplicht je mensen om spaargeld vast te houden. Hè? Met fiscale regels. Ja, Allerlei potjes, daar mag je niet aankomen. Je pensioenpot nee. niet, en je levensverzekering niet... en je kapitaalverzekering en je stamrecht BV... en wat heb je allemaal. Allemaal omgeven met fiscale regeltjes mag je niet aankomen. En sommige mensen zijn nu heel arm want hun huis is niks meer waard. En of ze ja. moeten scheiden. Ze, ze, en, ja. krijgen ooit een en ze zijn in. ook heel rijk. Ja. Maar dat rijk, ja dat krijg je wel als je 67 bent. Nou, ik vind dat belachelijk. Als je nu heel arm bent en tegelijkertijd rijk... dan moet je wat van die Aha. rijkdom kunnen gebruiken. Zijn wij ja gereguleerd in het opzicht hier? Ja, dat hebben we, vroeger hebben we altijd gedacht... mensen zijn dom, die kunnen niet op lange termijn denken. We moeten allerlei trucjes bedenken... zodat ze mm. maar genoeg gaan sparen voor de toekomst. Dat komen zwaar ze zwaar kunnen de zijn uh, trouwens ja, ook. Hè? Dat is ook zo. Ja. Alleen, we zitten nu ook met een probleem nu. Van Matthijs. Oh, dus, dan kun je ze oplossen. Um, stel nou he, dat je dus dat geld terugkrijgt ja. he, en dat je dat nu uit kan geven aan je schuld, je ja. hypotheekschuld. Dan kom je dus bij dat getijzem van de bank. en die zegt: Ja, maar dan moet je een boete betalen ja. he, als je ja. af gaat lossen. Ja. Ja, en, en, en dan zou je zeggen... Nou, omdat drie kwart van de banken in onze handen zijn... waarom wordt daar niet eens wat aan nou, gedaan? Nou, ik vind dat dat kun je allemaal eigenlijk zouden... Dus, ja, ik weet niet of de wetgever dat kan... en die mag dan niet zo met elke markt... Nou, meer. volgens mij kunnen we maar de ik boel wel koop als het misgaat. Dus we kunnen... De... Ja, ik vind het een heel goed idee dat je als je... Dat geld vrijgeeft, dat we dat ook allemaal boetevrij kunnen aflossen, Dat zou ja. ik heel goed vinden. Nou, zo, en zo kan, die bank, lijkt me heel Die bank ook. SNS die komt dan in het nieuws. We gaan stunten. We gaan misschien ja. de hypotheekrente kort lopen. De kortlopende hypotheek 0,1 of 0,2 procent verlaagd. Dat is eigenlijk een grote schande ook eigenlijk. Ja, die willen aan een Die ene maken kant. de marge, die gasten. Hoe, hoeveel ja. is die marge? Dat Weet jij wel? Die rente die zij moeten betalen met geld te nou, komen... Ze die ze nemen. de laatste tijd meer op een hypotheek dan in het verleden. Dat ja, klopt. Ja. Echt niet te geloven. Ja, ja maar er is, er is geen concurrentie. Is op, dat is wel eens gerealiseerd. Wat? Dat zou die banken alleen maar meer geld verdienen aan die hypotheken. Ja, natuurlijk hebben we dat gerealiseerd. Maar wacht even, als je die. De, de, de ja, de is het fijn is natuurlijk dat als die banken geen winst maken, dat ze nog veel langer. En je wil ook wel dat de banken winst maken, want dan kunnen ze eindelijk zorgen dat ze niet steeds meer omvallen. Ja, ja. Nou, ja. ja. Dan, of we ja. nou, of ja. nou of ja. door de kat of door de hond nee, worden gebeten. dat is het, precies. Dat is het. Het is het, het, is het probleem van alle Nederlanders tezamen. Of je het nou door de ene zogenaamd laat betalen of door de andere. Er is maar één partij die gaat betalen, mensen met geld. Daar komt het uiteindelijk in een crisis. Nou, altijd meer. Dat is toch de middenklasse die altijd moet betalen? Ja, nou, die hebben ook geld. Ja, precies. Nee, maar mensen met geld. Als, ja, niet als het... de rijken. Nee, nee niet precies. Mensen met vermogen, maar mensen met een degelijk inkomen. En dat is allemaal oneerlijk. Dat is echt, die hebben het ook niet gedaan. Maar de illusie dat je dat kunt voorkomen, dat de mensen die nog een beetje inkomensstroom hebben, dat die gaan betalen. Ja, dat, is, dat is een illusie in een crisis. Maar we zijn, we zijn gewoon de piel. Dat kunnen we toch wel zeggen? Hè? Ja. ja. Hey, en wat vind je nou een beetje vooruitlopend... dat dan ook de hele tijd die lasten worden verzwaard. Ja, dat vind ik heel jammer. Ja, dat ja. vind je jammer. Ja, nou, dat dat, dat het, het, het delen we dan ja. wel, dat ja, het is, het is. Ja, uh, vind je ook best jammer. Waar ik vind het ook heel, ja, heel jammer. Goed. Het stomme is van... En ja, Dat loop ik vooruit op dat Rutte het allemaal gedaan heeft, geloof ik. Ja, ja, ja. Het, ja. het Het, zo, stomme, wel nou, het stomme wel is dat als je nou een beetje lang plant dan kun je ook op andere manieren wel je bezuinigingen voor elkaar krijgen. Namelijk door minder uit te geven. Maar minder uitgeven duurt altijd lang bij de overheid. Maar de grote grap is he, dat, dat er de hele cijfers komen van consumentenvertrouwen... dat het ook steeds slechter gaat. Ja, nou zo en laag. Dan, Niet te geloven bij zo laag. Is bijna, dat is bijna... onexistent. Eh, precies, ja. wat Jan zegt. Eh, en, en dan eh, heb je dus een regering die ook oproept om auto's te kopen... En en ja. boven, want we moeten, we moeten gaan investeren. En daarnaast zijn ze dan de, de, de ook, lasten he? aan het verzwaren ja. en de btw aan het verhogen... Waardoor iedereen denkt, ja, ik, ga dat tering, ik ga niet eens meer een paar koffie kopen. En dan daar weer over zeuren en zeggen, ja, kom op, we kunnen het CPB verslagen. maar lekker ja. kopen, kopen, kopen ja, dat doen. Ik, dat, en we pakken jullie weer niet, extra in je, in je knippie. Dat was niet het sterkste ah. moment van een uh, Nederlandse premier. Nee, dat, uh, toen Rutte besloot echt. dat wij meer gingen uitgeven. Nee, ja, en dat nee. is ook volstrekt mislukt. Want ja. dat had in augustus allemaal zich uit moeten betalen. Precies. En dat viel allemaal tegen. Er komt tegenwoordig zelfs minder btw binnen dan voorheen. Nou, dat kan je je goed voorstellen op het moment dat, je, dat de economie het slecht doet. Ja. ja, ook omdat mensen minder gaan uitgeven. Die denken, ik haal die fles whisky wel bij de, in België dan. Ja. Ja, nee, je kunt beter, beter bezuinigen dan lastenverzwaren. Alleen als je het snel moet doen, dan is er maar één oplossing. En nu zitten we in dezelfde situatie. Er moet nog even 6 miljard gevonden worden voor 2014. Ja, ja. maar wordt er wordt gewoon gegild dat, dat het grootste deel... ...daar toch echt bezuinigingen zijn en maar een klein beetje lastenbezwaren. Ja, Zoals nou het dat het weet 21... je. Kunt het, het verschil tussen lastenverzwaren en bezuinigen is ook niet zo duidelijk. Want nou, bezuiniging noem je bijvoorbeeld... ...we verminderen de subsidies op kinderopvang... Maar voor de mensen die dat meemaken, is dat gewoon een lastenverzwaring, Want ze moeten meer aan de kinderopvang betalen. Ja, maar dat is dus het dus ding. Is, dat is precies ze zullen het altijd bij dat soort maatregelen nemen. En ja. tarieven veranderen. Gewoon op de, de helft van graag ontslaan. Ja, maar dat, dat, is dat, zo... levert, dat levert in 2014 niks op. Dat kost alleen maar geld in mm. 2014. Dus dat, moet je, dat hadden ze moeten doen in 2012. Hadden we, we gaan moeten denken Om dat dan nu in 2014 te doen. Maar ja, wat je vaak hoort, hè, is dat in, in Moffica uh, gaat het nu zo goed. Omdat ze tien jaar geleden al Duisland, zijn... is toch? Ja. En Mofrika zeg je wel. Dat zei ik toch? Ja, hij lijkt me opa wel, man. Nou, wij wel hebben ook geleden, hoor. Ja, oh, precies, ja. Maar, ja. Nee, maar... Zo <laughs> Stoer, hè, hoor. Dat, dat zijn ze tien, tien jaar geleden, zijn ze daar gaan ja. hervormen. En daarom ja. gaat het nu zo lekker. Ja. Ja, ja dat gebeurt wel lekker, ja. hoor, uh, daar Ja, het in gaat wel lekker, maar ze moest ook wel heel erg hervormen. Ja, ja het maar... Het was wel een zootje daar toen. Ja, maar wij zijn nu uh, in 2013. Ja. En wij zijn nog steeds aan het bezuinigen en het lastenverzwaar. En nog steeds niet aan het nee, hervormen. Nee, dat is, dat is een... Uh, dus over tien jaar is het nog steeds kutje hier? Ja, dat is echt. Dat stuit me bijna tegen de borst. Nou, hoe, hoe mm. dit, hoe dit, ja, dat mag. Dat is een grove uitdrukking, hè? Zo. Stuit tegen nee, de borst. maar vertel eens van stuit ja, tegen het, de borst. Ik vind het echt, ja, stuitend dat we nou hebben we eindelijk een liberaal kabinet en die had een echt best een aardig regeerakkoord geschreven waarin ze echt wat dingen die niemand durft aan te pakken in de Haag... nou, een keer gingen aanpakken, ontslagbescherming, ww, dat soort zaken, hypotheekrente en ze doen het eigenlijk uiteindelijk toch weer net niet. Nou, doet het doet helemaal niet ja. zeg maar gewoon. Nou ze doen overal wel iets aan, alleen dan hebben ze het uitgesteld of ze doen het wat langzamer Je minder. Moet je toch kapotschamen als je niet dat, is heel, ja, dat je het... dat je dat je dat je nog steeds je begroting niet haalt. Ja. Nou het was een, nee maar goed, dat, die hervormingen hadden ook niet de begroting van 2013 verbeterd van 2014. Hervormingen leveren ook pas, hè, dan moet de economie beter gaan draaien en dan werken we nee, beter. Goed, uh, dat, dat werkt je... ook pas de komende tien jaar. De Duitsers hebben er ook jaren op gewacht. Ja, dat is toch raar, want in, in, in, ik ik ik ik natuurlijk alleen maar in, het bedrijf. Maar het enige wat ik weet is, hoe snel. Hoe, als je snel geld wil, moet je kosten besparen. Ja, maar dat is bij de overheid wat anders dan hervormen. Dus ambtenaren ontslaan, dat, dat helpt echt over twee jaar. Want het eerste jaar betaal je wachtgeld. Dat is ongeveer net zo veel. Het is ook, duurt ook wel een tijdje wat je ja, geld ontslaat. Maar dus dat, dus dat helpt pas dus op termijn. Ja, maar dat moet je dan toch wel een keer doen. Ja, ja nee, helemaal he, he, he, eens. Dus dan moet je op tijd plannen en dan ga je alleen als je nu denkt ah oh, 6 miljoen komen we tekort 6 miljard komen we tekort en dan gaat beweren dat je dat via bezuinigingen gaat doen dat kan gewoon al niet meer maar ik ga nu een ik ga nu, ik ga nu, let op ik ga een spreekwoord gebruiken joh. oh dat is leuk let op. Waarom uh, maken wij hier nooit het dak als, het, uh, als de zon schijnt, uh, Matthijs? Ja, repareren we het dak als de zon schijnt. Nou, maken zei ik. Is ja. dat nou een probleem? Ja, dat is, is de dat uitdrukking, ja. ja. maar ga je dat nou echt op zo'n klein dingetje zitten verbeteren? Ja, ja, ja, Wat een ja. flauw. Ja, ging helemaal een spreekwoord gebruiken. Ja, ja nou, dat wij ge zeggen Nech, het sorry. Ja, het is flauw, dat is flauw. We maken het dak. Nee, dat doen we niet en dat kunnen, kunnen politici niet goed. Dus dat is ook het slechte. Het bezuinigen in een recessie is helemaal geen goed idee. Hervormen in een recessie is zelfs geen goed idee, want mensen schrikken ervan. Alleen, ik, volgens mij doen we het ook niet als het goed gaat. Dus doe het dan maar als het moet. Dat consumentenvertrouwen, dat komt nooit meer goed. Jawel hoor, het gaat alweer weer omhoog. man. Nee, laatste het... maanden gaat het een beetje omhoog. Ja, maar... ja, Oké, okay, uh, waar is dat op gebaseerd? Dat is min 50 naar min 49. Ja, nee, waar, maar, ja. ja, joh, ja precies. Ja. Hè, het gaat omhoog. Het gaat iets minder omlaag. Zoiets. Maar, dat, dat, wat, waar is dat op gebaseerd dan? Nou, het consumentenvertrouwen is eigenlijk vijf verschillende vragen. Eigenlijk hele domme vragen. Oh, stel ze ja, eens. Nou, uh, uh, Jan en ik geven om de beurt de antwoord. Kom antwoorden. Okay. Vraag 1, 1, 1, okay. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Hoe denk je dat het nu met de Nederlandse economie gaat? Kut. Kut. Ja. Hoe denk je dat het de komende tijd met de Nederlandse economie gaat? Kut. Hoe denk je dat het met je eigen financiële situatie gaat? Kut. Hoe denk je dat het de komende tijd met je financiële situatie gaat? Kut. Kut. Vind je het nu een goed moment om dure spullen te kopen? Nee! nee. Wel, Alle dure spullen kopen natuurlijk. Ja, waarvan? Ja, leuk. <laughs> Die dure spullen. Nee, dat zijn de vijf vragen. Dus eigenlijk best simplistisch. Hè? Oh, ja. En als de mensen daar... Maar is het dus... een eenvoud wel heel duidelijk. Ja, en, maar het voorspelt best wel slecht of we ook werkelijk spullen kopen. Dus het is niet zo'n... Ja, je hebt ook koopverslaafde zijn. mensen, Jan, hè? die dus de, ondanks koop. dat ze koop. geen geld hebben... Koop of koop, koop. koop. Er, zijn, er zijn mensen die met een heel laag consumentenvertrouwen net zo verkopen als in het verleden. Nou, ik zal je vertellen, ik koop echt geen fok meer. Nee, Nee? Nee, echt niet. Nou, moet je dan toch weer eens gaan doen. Waarom? Voor volk en vaderland. Nou, uh, ja. ik vind het wel even goed, denk ik. Ja. Ja, nee, maar, maar waarom mensen... waarom koop je niks? Is je inkomen gedaald dan? Uh, nou, zover ik weet niet, Maar behalve je dan dat mijn meer. huis onder water staat! Ja, oké. Dat is een goede ja, ja, ja, ja. ja, Dat heeft ook zo'n reden. Ja, is ja, terecht. Ja. Nee, daar kan ik echt niemand ja, de schuld van geven... behalve mijn eigen Ik Heeft je hem even nu een politiek overrekening? Nee, ik neem dat ook niemand de schuld van Nee, maar je bent er aardige vind. Het consumentenvertrouwen gaat wel weer stijgen. En dat hangt wel heel erg samen met wat de politiek uitstraalt. Dat is dat geen prachtig moment om aan te kondigen... dat we daar zo over verder gaan. Dan weet ik het ook niet meer. Uh, Jan, ik zou je vertellen, je bent vanavond een Bruggenbouwer. Ja, ik, ik, want ik denk, er komt vast een stukje muziek aan, of zo. Nee, joh, nee. op punt, kom met je muziek. Ach, oh, god, nee. Hè. Dit is een praatprogramma. Zullen we er uitzetten? Ik vind het best, hoor. Zet maar uit. Zet maar uit. Wat een klootmuziek muziek, zeg. Ja. <laughs> Wat was dat, joh? Ik weet niet. Nou ja, goed. Ik je even vragen, hoor. Uh, we, we, gaan, we gaan wel even naar Egypte, Vindt we goed? Ja, nee, dat is goed. Want uh, deze week uh, lost de egypte Syrië eigenlijk definitief af als uh, brandhaard van de week. Militaire moorden moslimbroeders. Moslimbroeders maken kopten een kopje kleiner. Het is een mooi zoutje daar. Gelukkig hebben we Jan Eikelboom, verslaggever van Nieuwsuur... en vriend van de echte Jan ter plaatse om ons alles uit te leggen. Uh, hele goede nacht, hey, Jan Eikelboom! Ja, hier een goede nacht. Hai hey Jan, waar zit je? Uh, in een stadje ongeveer 300 kilometer ten zuiden van uh, Cairo en dat heet uh, Minja. En is het gezellig in Minja? Het is, uh, dat hangt er maar vanaf. af. Als je christen bent in Minja dan is het niet heel erg gezellig uh, deze dagen. Daar zijn de afgelopen uh, week uh, zeven kerken afgebrand, uh, aangevallen en afgebrand. Er zijn Het aantal winkels van christenen zijn er uh, aangevallen en uh, afgebrand. Er zijn twee restaurants. Van christenen afgebrand, daar zijn twee doden bij gevallen en er is een cultureel centrum, een jezuitse cultureel centrum, dat is ook aangevallen en ook afgebrand. Nou, uh, ja, tegelijkertijd, is een soort... uh, tegelijkertijd was er vanavond bij uh, ons in het hotel aan de Nijl een bruiloft en daar was het wel erg gezellig. Had ik in. Ja, maar het is een soort kristalnacht gaande. Uh, gaande ten aanzien uh, van die kopten en, en dan vraag ik me af uh, waarom zijn ze nou zo boos op die kopten? Uh, ja, dat is niet helemaal uh, duidelijk. Het is, het, is, het is duidelijk dat er een, uh, een kristalmacht of een soort van pogrom aan de gang is uh, tegen de kopten deze week. En uh, het heeft alles te maken met het optreden van het leger in Cairo. Ja, goede, Toen, dat is op woensdag gebeurd. De broeders werden, werden aangevallen. Zeker, maar dat ja, de, uit... de, de kopten hebben dat toch niet gedaan? Nee, de kopten hebben dat niet gedaan. Uh, en er wordt afgereageerd op de kopten. Maar het, het hele ingewikkelde is, wie heeft de kopten aangevallen? En uh, daar lopen de meningen heel erg over, uh, over uiteen. En uh, afhankelijk van wie ze heeft aangevallen, uh, dat maakt ook heel erg uit voor, uh, voor de motieven. De kopten zelf die zijn er allemaal heel erg van overtuigd dat het de moslimbroeders zijn. Die door wie ze zijn, uh, zijn aangevallen. Uh, maar helemaal bewijzen kunnen ze dat niet. Want ze zeggen, ja, het waren gemaskerde mannen. Wie zijn andere kandidaten, Jan? Uh, nou, de andere kandidaten, dat, zijn, uh, dat zeggen de moslimbroeders zelf weer. Die zeggen nee, dat waren wij niet. Of dat zeggen de moslims in de algemene zin. Dat, waren, uh, dat was het regime. En dat was de geheime dienst. En uh, die heeft uh, die kerk aangevallen ja. om de moslimbroeders zwart te maken. Ja, precies. Nou, nou het uh, valt me nog mee dat ze de joden niet de schuld geven. Nou, weet je, uh, het is nog niet eens een, uh, een, een, een onredelijk scenario. Want het is in het verleden wel eerder voorgekomen. Er is in uh, 2011... In januari 2011 is er een aanslag geweest. Echt een gigantische aanslag op een kerk in Alexandrië. Dat was nog tijdens het regime van Mubarak. En toen gaf iedereen. De, de moslimbroeders de schuld. En, uh, maar later bleek dat inderdaad de Egyptische geheime dienst achter die aanslag zat om de moslimbroeders uh, zwart te maken. Dus uh, het is eerder gebeurd. Uh, het is dus niet een helemaal ongeloofwaardig verhaal. Toch moet ik zeggen, na nou, wat ik vandaag van alle mensen heb gehoord, lijkt mij het meest plausibele scenario toch wel gewoon dat uh, extreme moslims al die uh, christenen hebben aangevallen. Ja, in ieder geval de kopten zijn de lul van het spel. Dat zou kunnen we het wel uh, noemen. Nou ja, de moslimbroeders zelf natuurlijk ook. Eh, uh, ja, uiteindelijk is natuurlijk iedereen slachtoffer op, op dit moment in, uh, in Egypte. En dat is natuurlijk het hele tragische van, van wat er op dit moment aan de hand is. Dat uh, zowel uh, de moslimbroeders en uh, zeker ook de christenen op dit moment. Nou, of, nou ja, eigenlijk, ik bedoel, als, als je naar de dodentallen kijkt, moet je misschien wel zeggen de moslimbroeders. Maar dat eigenlijk natuurlijk het hele land. Is, uh, is de dupe. Het is een enorme chaos en iedereen die hier spreekt vraag ik van, ja, hoe, moeten we hier, hoe moeten jullie hier nou uitkomen? En, en niemand heeft een antwoord eigenlijk op dit moment. Je, dat is beetje, is uh, een dramatisch. Uh, er wordt uh, over de moslimbroeders gezegd dat ze, ja die doen sit-ins, dat doet een beetje aan hippies denken. En dan worden ze zomaar neergemaaid. Uh, maar, maar zijn ze nou gewapend of zijn ze nou niet gewapend? Ja, kijk, uh, dat, dat vind ik heel erg moeilijk te zeggen over ze en de moslimbroeders. Laat ik het zo zeggen. Uh, ik heb geen bewapende moslimbroeders uh, gezien. We waren afgelopen vrijdag in uh, Alexandrie op de grote protestdag. Er waren demonstraties van de moslimbroeders die waren ongewapend. We zijn bij een uh, begrafenis geweest van moslimbroeders die waren ongewapend. De andere kant, uh, de tegenpartij, die was wel gewapend en we gezien. Die begrafenis werd geschoten... Uh, uh, de, de, en tegen de, ja, de tegenpartij, dat is in, in dit de de in geval het leger, politie? De, wat? de tegenpartij liep met, met messen, met stokken rond. En wie met zijn met dat dan, tappersen. die tegenpartij dan? In dit geval? Ja, de tegenpartij, dat is, mag je vermoeden, dan, uh, dan het regime. Het regime, als in de, het leger. Ja, die lopen er niet met messen. Dat is, dat is uiteindelijk. we zijn het meer milities? Uh, wat zeg je? Zijn het meer milities? Want het leger hoeft niet met een mes te lopen, die hebben gewoon een geweer. Nee, in Egypte heb je de zogeheten Baltagia. Dat is de standhersertijd van, van Mubarak. Dat zijn criminelen eh, die worden betaald door de overheid als een soort krokgroen van de overheid. En die werden toen ook tijdens de revolutie in 19 of in 2011, de revolutie waarbij Mubarak te val is gekomen, ook ingezet door het regime. Oh, dat de waren die ]�en. jongens op die kamelen? Dat waren, uh, nou ja, niet, niet de, de, die, ja, maar dat is een beetje hetzelfde systeem inderdaad. Die waren ook betaald om oproer uh, te stoken. Dus het, is, het is eigenlijk tuig dat wordt betaald. Om, uh, om, om chaos uh, te scheppen. En die, die, die knapheid van werk op. En dat ja, hebben we... we de afgelopen twee jaar eigenlijk niet meer gezien in Egypte. Nee. Uh, en nu zijn die opeens terug, terug op, de, op de straat. Maar goed, laten we wel zijn. Uh, de moslimbroeders, uh, als je de verhalen van de christenen mag geloven... dat zijn ook geen liefertjes. Nee, heeft het uh, uh, leger zich uh, zwaar vertild aan de actie om Morsi af te zetten? Hadden het beter niet kunnen doen? Bersaldo? saldo. Uh, ja, uh, uh, uh, je kan in ieder geval zeggen dat het de rust niet heeft teruggebracht. Het leger zei van wij zetten Morsi af met het idee van dan komt de democratie terug. Dan voorkomen we een burgeroorlog. En eigenlijk blijft het omgekeerde op dit moment het geval. Bedoel, komt die burgeroorlog het door te denken? En de democratie is verder dan er uh, ooit. Dan komt die burgeroorlog en wie gaat dan tegen wie vechten? Ik weet niet of er een burgeroorlog uh, komt. Ik weet niet of het uiteindelijk zover zal komen als, uh, als de situatie in, uh, in Syrië, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, er wordt geklopt, er zijn twee partijen die elkaar steeds meer gaan haten. Maar er zijn, uh, denk ik, uh, maar misschien is het wishful thinking, op dit moment nog lang niet genoeg wapens voor, uh, voor een burgeroorlog. Nou, laten we maar hopen dat het niet gebeurt dan. Ik hoop het ook. Nou Jan, uh, doe je veilig? Ik doe mijn best. Want ik hoor wel eens dat ze daar op zoek zijn naar Amerikanen. Nou ja, goed. Uh, nou, journalisten sowieso niet. Journalisten zijn sowieso de lul. Uh, dus doe, eens een beetje, doe wel een beetje voorzichtig, want we willen je nog vaker bellen. Oké, okay, is goed. Spreek we af. Hé, hey, okay. uh, Jan Ajax uh, daar ja. in Egypte. Jo. Ciao. Hoi. Okay, hoi, hoi, hoi, Echte jammer. Matthijs Bouwman is econoom, commentator en publicist. En we praten ook nog eens met hem verder, want hij zit toevallig hier. Ja. Publicist, wie heeft dat opgeschreven? Ja, ik ja, ja. Jan ja. die verzint al ja. wat bij. Wij vonden het <laughs> je hebt een beetje een mager. Ik heb toch div boeken gezegd? Ja, okay. ja, ik weet ja, het goed, wat dat is een publicist. Nee, dan ben je een publicist. Nou, dan nou, je ja, dan ben ik, ja, ik ja, ben zeker een publicist. Dan uh, weet boeken. ik eigenlijk wat ik ben. Ja. Maar, maar dan ben je bescheiden ja. zin? Ik natuurlijk ook nee, een veel meer. Ik denk dat ik meer ben dan een publicist. Ja, we hebben ook veel. We hebben ook veel. Hij heeft een boot, hij is een schipper. Precies. En ook schilder. Nou, één. Kijk ben eens. Het was ook eigenlijk alleen maar bedoeld als introductie, Matthijs, voor oké. het volgende blokje. Uh, we hebben er dus steeds niet helemaal helder wat jouw politieke kleur eigenlijk is. Oh, kunnen kun we wel daar een over? Kunnen we dat vernemen? Ja, ja, ja. ik weet hem wel helder. Nou, ik, hij is soort D66 als ja, de PS. Ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk. Ja, ik vind ik. Ja, het, ik, ik ben wel een beetje van het liberale gedachtegoed. Het, het, het D66-soort van liberale gedachtegoed goed dan? Nou, ik weet niet, d 60 kun je het ook behoorlijk mee oneens zijn. Soms ik nou. het... Bijvoorbeeld ja, over de EU. Nou, en over de publieke omroep. Wat gaan ze daarmee doen dan? En, en, nou, vinden ze allemaal wel goed volgens mij. Ze vinden het allemaal goed, publieke omroep. kijken. cultuur. Vinden ze ook goed, cultuur? Ja. Get verdemmen. Ja. Maar verder, ik vind, uh, er zou in Nederland wel eens een uh, wat uh, meer een windje van vrijheid mogen staan. 100 Van mensen wat laten doen wat ze willen. Ja, precies. En en dat dachten uh, we ooit uh, met de VVD te kunnen behalen. Ja, en maar de VVD we... wordt altijd weer omvergetrokken door de aardsconservatieve rechterkant. Ja, dus door, de, door, door onze vrienden van, van Samson en Kornuiten Nou ja, en de, hebben ook natuurlijk de, de conservatieve linkse kant bij de PvdA. Maar je vindt dat, dat, uh, dat de VVD zo'n dus oor laat hangen naar de rechtse kant? Ze zijn aan het nivelleren, Matthijs. Ja, maar conservatief, hè. Er gaan om conservatief, niks veranderen. En de, het Nederland gaat het nou. eigenlijk niet meer zo over links of rechts. In Nederland is eigenlijk de strijd tussen progressief, dingen veranderen, mensen pijn doen... verworven rechten durven te schrappen... en de conservatieve krachten. En die zitten zowel bij de vakbond als bij, uh, bij de, de, de vermogende Nederlander. Nou ja, je moet het niet wel vaststellen die dat, niks wil dat, veranderen. Dat, die, dat die lui allemaal wel... het uh, ja, blijft wel in een soort vastzitten. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk wel ja, zo. Weet je, ja. Het grote grap is dat het vroegere progressief is het conservatief van nu. Ja? Ja, want die nou. willen nog steeds blijven hangen in, in de jaren 60. Ja, nee, goed, die mensen zitten nu op de plekken waar ze belang bij hebben... dat het allemaal hetzelfde blijft. En, en nou, dat gevecht is, leek vorig jaar een, een slag te worden bereikt... voor de mensen die willen veranderen. Met het start van dit leuke, frisse, jonge kabinet. En nu denk ik toch dat ze het hebben verloren. En dat uiteindelijk een slag is gewonnen via die akkoorden... Voor de, voor de groepen die zeggen, laat het maar lekker zoals het was. Want ik heb het wel goed. Hey, maar Rutte 2 bakt er in onze ogen weinig van. Jij ja. bent iets positiever. Noem eens een paar goede puntjes wat ze hebben bereikt. <lacht> nou, weet je, laten we het niet moeilijk doen. Noem er eens eentje. Het zoeken is 1,5. Een, een, een zorg. Zorg. Ja, de, de, de gezondheidszorg. Dat hebben ze goed gedaan. Nou, nee, er begint nu een klein, klein beetje licht te komen... van dat het ook goedkoper kan. Ja, dat, het, is, het, het, het, het, het moet nog allemaal bewezen worden. Met die worden. marktwerking, waardoor het al ja, duurder is geworden. Nee, zij durven nu... Weet, weet je waarom Nederlandse gezondheidszorg duur is? Nou... Dat is nee. niet omdat wij zoveel benen breken. Maar dat is omdat onze lange zorg... Hè, als je eenmaal zorgbehoevend bent en in een verpleeghuis komt... of dat soort zaken... die is relatief duur en relatief... Slecht. en mensen zijn er niet tevreden over. Dus dat is, daar zit eigenlijk de pijn. Ja, en wat zij nu doen... Waarom is dat volgens jou? Waarom mensen ontevreden zijn? Nee, ja, nee, nee, dat ze ontevreden zijn. dat begrijpen waarom ze dat zijn. Maar waarom, waarom is het en duur? Wat je, wat je zou zeggen, ja. dan zou het wel heel goed zijn. Ja. Als het duur is, is het misschien wel nou, goed. Het is duur omdat wij maar... heel veel hebben uitbesteed aan, aan de zorgsector... Dus uh, veel dingen die we vroeger zelf deden, zorgen voor je ouders. Hè? Want uh, dat klinkt wel heel ouderig. Ja, we gaan nou de dubiose kant op, hoor. Nee, maar dingen die voor, voor elkaar zorgen, dat is helemaal de afgelopen Mantelzorg. 20 jaar. Is dat, het heeft is toch ook dat... geen, meestal geen tijd voor? Maar... Ja, dat is... Wanneer is ik in godsnaam misschien met de maar... Nou, laat ik je dan vertellen. Binnenkort ga je daar tijd voor krijgen. Want dit, als het beleid zo wordt uitgevoerd zoals het nu in de planning zit... dan gaan we dat weer zelf doen. Ja, maar even je eigen op je ijsgod. Want vaak kijk je tv, dan heb je de hele tijd middag voetbal zitten kijken. Nou, dat zit er dan niet meer in. Dan ga je gewoon alleen de samen. kijken. Ga ik opa duwen? Nee, die komen bij ons wonen dan. Ja, maar je kunt er wel tegen zijn. Want dit gaat gewoon gebeuren. Want het moet al gebeuren, omdat er straks veel te weinig jongeren zijn. Dus dat gaat gebeuren. En dat hebben ze goed gedaan. Ze durven die discussie aan over: heb je nou recht op dat soort zorg? Of heb je hem alleen maar nodig? Als je hem nodig hebt, krijg je hem. Dus eigenlijk zeg jij. Dus zoals het nu is, die slechte zorg, dat is logisch. Want het is ook, ook gedrocht sowieso. Iedereen we... krijgt dezelfde zorg in Nederland. Je mag kiezen tussen één spaak, de, de TIFORT in zwart. En dan ga je naar het standaard verpleeghuis. En wat we straks Laat krijgen... je eigen poep rollen. En ja, dan. Uh, wat we straks, dan, straks krijgen dat, ja. is dat voor... En dat, dat zou het PvdA niet leuk vinden. Dat we voor een deel van de mensen die het niet zelf kan betalen... en die geen, uh, geen netwerk heeft, die gaat in de standaard staatszorg. En je krijgt daarnaast dat mensen of voor zichzelf zorgen... of veel poen hebben en dure zorg inkopen. Dus dan krijg je een soort nou, luxe verpleeghuizen... waar je lekker he, filo... Leuk. Ja. Je hoort ze dan roepen. Amerikaanse toestanden. Ja. Nou, dat is dus heel dapper van het kabinet. Ik moest wat goed zoeken. Dat zij, en ze zeggen het alleen niet openlijk... maar dat zij naar een situatie gaan waarbij het wat Amerikaanse lijkt. En de, de, de, de Volkskrant zal nog jarenlang ingezonde brievenpagina's kunnen vullen... met de mensen die het oneerlijk vinden dat zij geen traplift meer krijgen... terwijl hun buurvrouw wel een traplift krijgt. Iedereen in Nederland krijgt zo'n elektrische scooter... Je hoeft maar iets hebben aan je voet. Ik krijgt een elektrische scooter, daar heb je recht op. Nou, straks krijg je alleen maar een elektrische scooter. Als je hem niet zelf kan betalen, als niemand je kan duwen... en als je ook echt wat hebt. Nou, Dat, dat vind ik wel een goede start. Het wordt toch een interessant het, het systeem om dat je niemand hebt dan? Ja, nee, dat, dus ik, dat ik is ga, dus, ik, ik ga nou. dus nu alvast mezelf vervreemden van mijn ouders. Ja, dat zie je toch mensen al ja. doen? Dat gebeurt nee, Jan, al. De verpleeghuizen woon, houden, toch, houden al, houden in. al, al uh, informatieavonden... om mensen uit te leggen hoe ze toch kunnen zorgen... dat hun kinderen straks toch nog aan hun geld kunnen komen... Hè, aan, aan de erfenis kunnen komen. Want dan kan de belastingbetaler lekker het verpleeghuis bet blijven betalen. Dus dat, al dat soort opportunisme, dat moet er langzamerhand een beetje uit. En dan gaan we er uh, hopelijk uitdrukken. Jij bent leuk met je ouders, hè Jan? Nou, je wonen okay. vlakbij in de buurt en zo. Ik denk dat ik daar wel eventjes iets aan ik ga veranderen. Ik zou onmiddellijk hier in de, de ruzie gaan trompen. een paar maar Roos niet opvallen. Ja, maar dan, dan, breng je, dan huur je toch met de familie drie leuke Filipijnse verpleegsters in. Oh, die dag en nacht wel leuk. voor zorgen. Dat vindt mijn pa ook wel leuk, denk ik. Ja, ja dat ook wel. Ja, Die oude ja. ja, Die ja. houdt een beetje van die Oosterse types. Ja, echt waar. Dus echt waar. Dat vindt die heerlijk. Je moet er al eens zien, dus ik geen Oosterse type. Nee, ik heb geen Oosterse type. Is dat later gekomen dat je dat een Oosterse type hield? Ja, misschien tijdens jammer, maakt het nou uit. Zeg. We, we, tijdens, we zitten hier ja, een gewoon... radio uitzending oh, te maken. Maar dat is dus goed. Maar wat ze verder op het gebied van de arbeidsmarkt hebben gedaan... allemaal beloftes over dat we dat ook eens gingen hervormen... en dat de mensen die al een vaste baan hebben... en die daardoor mensen die geen vaste baan hebben eruit weten te houden... dat ze dat zouden veranderen, dat is allemaal weer teruggedraaid. En dat is weer minder goed. Ja, we moeten weer 6 miljard extra bezuinigen. Uh, ja. Ja, we... Ook om te zorgen. Zit er 3 miljard in de fraude... Uh, de, de, de drie moet er moet 3 miljard komen uit fraude en efficiëntie in de zorg. Ja, kijk, de gein is natuurlijk altijd over. Ja, ze moeten niet 6 miljard bezuinigen. Ze moeten beloven dat ze 6 miljard bezuinigen. Dus dan doe je dat als je het niet kunt vinden door te zeggen: we gaan efficiënter werken. En dan blijkt in 2014 dat dat niet lukt. Dan heb je een tegenvaller. Ja, dan heb je toch al nee, beloofd maar, dat je het goed doet. En dat is genoeg. Olly, Olly heeft al gezegd dat ze ook niet meer hoeven te betalen. Nee. Dat is lief, hè? Waarom is dat? Ja, omdat hij ook wel ziet dat als we nog meer gaan doen... dat dan de economie verder in zijn achteruit oh. gaat. En, en kijk, het is wel apart. Dit kabinet, wat dus altijd onder de 3% zou uitkomen... wat zou buigen naar Brussel hadden we altijd, hè? Dat weer de PVV altijd. Die, uh, er is nog nooit zo'n lange serie van uh, schendingen... van de Europese verdragen geweest als dit kabinet doet. Ja, maar dan kun je wel He? zeggen van... Uh, dat, dat doen is, ze dat... gewoon maar. Nee, dat doen ze niet gewoon maar. Uh... Ze bakken er gewoon niks van. Ze, kun, ze kunnen maar niet naar die 3% toe gaan. Omdat het waardeloos slecht gaat met de economie. En hun beleid ook niet goed ja. is. Ja, nou, ik denk dat je, dat je gezien het feit dat het vooral komt door, door fout uit het verleden. Dat opblazen van die huizenbubbel en zo. Dat, ze, dat ja, met wat minder bezuinigingen eh, had je de economie geholpen. Maar als je begrotingsscoorten niet lager geweest. Is dus niet... eigenlijk kan het niet anders dan zoals het nu uitpakt met het begrotingsscoort. Is het niet verstandig om gewoon, eh, gewoon even een ander clubje te laten proberen? Nog een no, dat hebben, die, die, die strategie hebben we nou net al twaalf jaar geprobeerd. Ja, Elke uh... keer als het ons niet bevalt, kiezen we wel weer een nieuwe gek. Nou, dat heeft toch niet echt goed geholpen. Nee, nu niet, na één je... jaar weer stoppen. Dit kabinet is nog niet eens begonnen, hè? Het is eigenlijk... Al het beleid gaan. moet nog worden uitgevoerd. Ja, maar er wordt niks, want de Eerste Kamer uh, uh, zegt... Ja. Uh, ja, maar wat zou het helpen als we nu verkiezingen houden? Nou, misschien kan je dan op zoek gaan een coalitie met de meerderheid in de Eerste Kamer. Dan kan je tenminste nog uh, iets met je ja. deuk in je pak te bloten. Ja, ik denk dat ze... Ik vind zelf nog een beetje laf van het kabinet... als zij elke keer eerst gaan vragen aan de Eerste Kamer of ze voor- of tegen stemmen. Zij moeten gewoon de Eerste Kamers in het hemd zetten... door steeds te laten zien dat die de boel saboteren. Nou, wat dat lastig nee, is... Dat, dat, ze geven ze niet eens de <lacht> een kans om het te saboteren. Nee, maar ze gaan in de Tweede Kamer gaan ze eerst een rondje lopen. Dit zijn we van plan. Ja. Wie wil meedoen, alsjeblieft? En ja. dan mag jij, krijg jij ook een beetje... Nee, ik ik denk cadeautje. als je een meerderheid hebt in de Tweede Kamer... dat, zou, dat is in ieder geval een mooi politiek experiment in Nederland... dan zeg je, wij hebben nou de meerderheid. Wij hebben de verkiezingen gewonnen. De Eerste Kamer, dat is een soort gekozen door de Provinciale Staten... lang geleden, helemaal niet representatief. Wij gaan gewoon regeren. Wij willen dit en dit en dit besluiten. Eerste Kamer, stem je voor of tegen. En durf maar eens tegen te stemmen... want dan gaan wij wel zorgen dat je daar een hele slechte pers overkrijgt. Gewoon een beetje doorduwen. Maar ik niet bij voorbaat al met iedereen proberen vriendjes te ja, zijn. Ja, maar Mathijs, je hebt het nu over een kabinet met ballen. Voor mij is dat een beetje een probleem dat hij ja, juist nou, ik had, Ja, ik had, toen ik voor Rutte voor het eerst als premier zag met zijn lach, had ik toch het idee, die gaat dat gewoon lekker doen. Maar ja, blijkbaar niet. Of misschien dat ze heel erg op polder is hier, die ja. man. Nee, er zijn nog nooit zoveel akkoorden gesloten als de afgelopen tijd, natuurlijk. Ja. Hij, hij probeert eerst consensus te bereiken over het Maar beleid. dan gaan er weer een paar omflikkeren als die bezuinigingen komen, die akkoorden. Die blijken nou, dat denk ook... ik ook niet. Nee? Het, ja, wat, wat, wat, ja, ik denk het niet. Sociaal denk, akkoord niet? Ik denk dat de FNV dan ook alweer zijn uh, knopen telt. En uh, die, gaan, die gaan dat niet. Uh, hoe, het... hoe groot is die macht nou van die vakbond? Ja, enorm. Maar dat is toch eigenlijk ongelooflijk. Ja. Dat is zo'n oud instrument eigenlijk. Alles kunnen afschieten. Wat ik als een grappig in ja. een petje ja. op het Malieveld. Nee, dat is op. waar. Je nee, die, die mag meerdere keren stemmen dan. Hè. Je mag eerst stemmen in de Tweede Kamer en dan als vakbondslid mag je ook nog een keer stemmen via de SER of de Stichting ja, van de Arnhem. Hoeveel mensen zijn er nou lid van de vakbond? Nou, nog wel vele hoor. Dat gaat nog wel om, wat is het, hebben ze een miljoen leden of zo, de FVV? Maar zijn maar wel veel minder dan vroeger. Ja, dan vraag ik me toch altijd af, hè, dat, dat die dan heel veel bepalen. Ja. Uh, dus het is eigenlijk nog steeds wel een minderheid die bepaalt Best voor een meerderheid. Uh, en, en, en je weet ook niet wie dat precies zijn. het is ook niet echt een democratisch nee. systeem. En die gaan allemaal uh, met hun socialistische prietpraatjes ja. bepalen wat wel en niet goed is. Nou, en dan nog erger. De werkgevers doen dat ook nog. Ja, maar dat is en toch die een dubbele... zijn helemaal een minderheid. Ja, maar het is toch een dubbele macht. Ja, dat is, nou, dat is heel ondemocratisch. Ja, dus kappen met die vakbonden. Ja. ja, ik vind het ook grappig dat de partijen die vaak ontzettend Brussel aanvallen... dat Europa niet democratisch is... Die hebben er blijkbaar geen moeite mee dat de Eerste Kamer niet direct gekozen is. Dat de vakbonden niet direct gekozen zijn. En dat die allemaal ook wel in Nederland macht hebben. En zelfs dat onze ministers voor een deel niet eens gekozen zijn. Zijn ministers en ministers Die niet eens op de Kamer op een lijst stonden dat je erop kon stemmen. Stond niet op de lijst. Ja, Opstelt, volgens mij kaart. is ook niet op de lijst. Nee, joh, nee maar zo. die is wel onze minister. Nou, dat vind ik, als we, voordat we dan... Hè, ik vind prima om in Brussel meer democratie te krijgen. Maar kijk ook even in Nederland hoe het hier geregeld is. Wat je dus vaak hoort, hè, van... Ja, die hoge hier in Den Haag, die maken er een rapportje van. Trouwens, dat doe ik ook al de hele avond, mm -hmm. hoor. Maar ik bedoel, ik probeer ja. nu een karikatuur te schetsen... van iemand met een accent... Leuk accent hoor. Oh, dankjewel. Uh, ja. Hebben de hoge heren in Den Haag eigenlijk wel touwtje in handen qua economie? Want wat ze zeggen, ze doen al dat net of zij het uh, kunnen uh, beter maken. Maar dat kunnen ze dat eigenlijk wel? En als ze dat kunnen, waarom doen ze dat dan niet? Dus daarmee nee, bewijzen ze ja, eigenlijk dat ze ja, niet kunnen. Nee, op korte termijn niet. Nee. Zij, de, dobberen, wij dobberen een beetje mee op de wereldeconomie. En hebben Precies. pech van nu nog wat extra binnenlandse, binnenlandse problemen. Maar op lange termijn wel. Je, je, op, op, over. Je kunt wel. Ja, nu gaan we moet je bepalen, hervormen. Ja, hoe je economie er over 10, 20 jaar ja, uit moet zien. Maar nu moet je gaan hervormen. Ja, hoe je pensioenstelsel je ook is. voor ja, nodig. Ja, precies. En die zijn er niet. Dus daar heb, je, daar heb je macht over. Maar we hebben het altijd over korte termijn. En we hebben het altijd over onze Nederlandse economie. Maar dat is natuurlijk maar een soort provincie in ja. Europa die gewoon ja, eigenlijk, het e als je het e als de hele als economie moet voorspellen... moet je eigenlijk maar één ding weten. Wat gebeurt er in Duitsland? Nou, en, dat, en zo ingewikkeld is het allemaal. Maar even dat gevoel heb ik vaak. Hè, dat, dat je praat ook met, met die economische woordvoerders in de Tweede Kamer... en, die, en, die, en dan denk ik je, ja, je zegt maar wat joh. Het is net als een zo, zo gozer die op de televisie gaat vertellen... Van, ja, volgende week gaat het onweren. Dat ja, ja. weet hij veel, maar hij moet gewoon ook die tijd vol lullen. Wij weten ja. het ook niet. Ja, ja. Ze verwachten dat als de hoge druk, daar blijft, in de dat de er dan daar een onwertje zit en dat, er, mensen... er zijn nooit zo weinig economen in de Kamer in zeg, het kabinet gezegd. Er zijn mensen die hebben een portefeuille-economie. Die, die, die, die kunnen niet eens met een boodschappenlijstje naar Albert Heijn lopen. Nou, economen weten er ook vaak niet zoveel van. Nee, nee, maar jullie lullen ook maar een beetje voor de, voor de kat. Ja, het is al net het weer voorspellen. Ja, maar ik... Yo, ik heb economen gehoord. Ik ben bij BNR Nieuwsradio gewerkt. En dan was iedereen natuurlijk alleen maar met die economie bezig. En die zei, ja, die dubbeldip die komt er niet. Econoom, dezelfde econoom. Ja, die triple dip, die komt er niet. We zitten gewoon nu in de vierde of de vijfde. Of zitten we in dezelfde dip nog? Nou, vertel eens welke dip zitten we eigenlijk. Het is gewoon dezelfde dip. Eén dip, één dip. Eigenlijk is onze dip, zeg jij, is de grote huizenbubbeldip. Ja, nou, we zitten in de wereld in de grote financiële crisisdip. Die eerst leek op een bankencrisis en later leek op een eurocrisis. Maar het was gewoon een financiële crisis, banken die verrot waren. En dat heeft in Nederland de zeepel op de huizenmarkt doorgeprikt. Ja, er zijn toch twee crisissen? Namelijk de cris? Crisis. voor crisis crisis crisis crisis ja? mij mag het allebei nou. Crisis. Ja crisis, ja. ja, crisis, Maar crisis is ook goed. Ah, kwijt. Welke twee crisissen zijn er dan? Namelijk, <coughs> sorry, uh, namelijk de bankencrisis ja? en de Eurocrisis. Nee, dat is dezelfde crisis. Nou, dat weten we niet helemaal zeker, meneer. Maar waarom maar hebben we dan die Grieken gered? Waarom ging het toen in Amerika, ze de bankencrisis hadden, beteugeld het weer goed? En ging het hier nog steeds slechter ja, omdat, omdat wij de euro hadden? Nee. Nee? Nee, onze banken waren veel slechter eigenlijk dan de Amerikaanse banken. Oh. En onder andere omdat wij heel veel geld hadden belegd in Amerika. Dat, daardoor voegde die crisis meteen over. Maar toen bleek ook nog eens dat we heel veel, onze banken heel veel geld hadden belegd in Amerika. Yes. Kloterige hypotheken. In Griekse, in... Nee, in Griekse staatsobligaten. Ja, en, dus ja, en in Spaanse, Spaanse huizen. huizen. In ja. Italiaanse troep. Ja, en ook Duitse banken. Duitsland groeit, kunnen we dat, kunnen dat allemaal een beetje onder tapijt schuiven. Maar de Duitse banken ook. Nederlandse banken ook. Dus de reden dat wij die al landen zijn gaan redden... is niet omdat we Grieken wilden redden... En Het mocht eigenlijk niet eens volgens de Europese verdragen. Maar omdat als we het niet deden, vielen onze banken weer om. Ja, precies. Dus het de... is steeds een bankencrisis geweest. Nog ja, steeds. Ja, het Duitse exportapparaat natuurlijk ook. De, de, ja. Nee, maar het is nog steeds... Nee, ook nee, niet. Nee, geen... helemaal... Als de Griekenland morgen verdwijnt, dan merken de Duitsers dat niet. Dan verkopen ze iets meer Audi's aan de Chinezen. Dan zijn ze klaar. Dus het is echt... Het, vanaf begin tot het einde is de bankencrisis. M maar er is dus geen eurocrisis? Nou ja, die ziet er, onze bankencrisis ziet eruit als eurocrisis. En als we geen euro hadden gehad dan hadden onze banken natuurlijk niet zoveel geld uitgeleend aan Grieken. Want ja, die krijgen het terug in drachmes. En wie weet wat ze met hun drachma uitspoken. Toen, ja. toen zeiden ze, nee, wij hoeven geen drachma meer. Wij nemen de euro, kunnen wij niks meer uitspoken. Durf je ons dan wel geld te lenen? Ja hoor. Nou, toen deden we dat. Ja. En toen hadden we afgesproken, als ze dan de Grieken niet kunnen terugbetalen... hoeven de Duitsers dat nooit te doen. En toen hebben de banken gezegd... dat zal wel niet zo worden uitgevoerd als het erop aankomt. En daar hebben ze gelijk aan gekregen. Dus ze zeggen, we blijven toch... Voor heel weinig rente geld uitleen aan de Grieken. Want als de Grieken niet kunnen terugbetalen, betalen de Duitsers wat terug. Zei, nee, zeiden de Duitsers, dat staat in het verdrag, dat doen we nooit. Nou, zeiden de banken, wacht maar. Uiteindelijk doe je het wel, want anders gaan wij kapot. Banken zeggen steeds: pas op of ik, of ik pleeg zelfmoord. TVS. Nou, we hebben dus gewoon uh, één crisis, Joon dat is de dus bankencrisis. daar nou, ja. en... zou ik het wel even over hebben. van die, die banken, daar ben ik nog niet klaar mee. Nou, we hebben het ja. straks nog even over de banken met uh, Thijs Bouwman uh, hier. Uh, ja, want het is nu bijna één uur. En publicist uur. ook trouwens. Ja, ja, ja. ja. En, en schrijver, en schilder, schilder ja, en schrijver, filosoof. In ieder geval, ja, we gaan ja, we nu naar het door nieuws doorgaan. van één uh, uur. Buur drinker. En we uh, gaan straks terug zijn met uh, echte Jan tot en uh, zo. Tot zo.